...zouden ook gewonden zijn, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend wie er achter de aanslag zit. De fractievoorzitters van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks... ...praten straks om half tien verder met informateur Rosentaal ...over de vorming van een kabinet. Gisteren waren de eerste gesprekken. Gisteravond heeft D66-leider Pechtold ook nog afzonderlijk gesproken... ...met zijn collega's Rutte van de VVD en Cohen van de PVDA de inhoud van alle gesprekken is niets gezegd. De verdachte van de mislukte aanslag op Times Square heeft voor de rechtbank in New York schuld bekend. Verdachte Faisal Shahzad zei dat aanslagen op de VS zullen doorgaan, zolang de Amerikanen zich niet uit Irak en Afghanistan terugtrekken. Shahzad parkeerde op 1 mei een auto met explosieven op Times Square, maar de auto ontplofte niet. Twee dagen later werd hij opgepakt. De politie in Friesland heeft een man uit Dokkum aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de dood van een 24-jarige vrouw, ook uit Dokkum. Ze werd gistermorgen vermist. Nadat een familielid haar fiets in het park had gevonden, begon de politie een onderzoek. Gisteravond vonden agenten haar lichaam niet ver van de fiets. De Griekse regering belooft toeristen te compenseren die door stakingen of natuurrampen langer in het land moeten blijven dan de bedoeling was. De toeristen sector leidt onder de vele stakingen van de laatste tijd, vooral die op vliegvelden en in het openbaar vervoer. Het aantal boekingen in Griekenland is ten opzichte van vorig jaar met 10% teruggelopen. Het weer eerst nog wat nevel, verder vrij zonnig vanmiddag, vooral in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 18 graden op de wallen en ongeveer 22 in het zuidoosten. De komende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima van 20 tot 25 graden. Dit was het en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 Jesus. <laughs>